Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Geboren door het woord, dat is de titel vanmorgen van de prediking. En we gaan eigenlijk op zoek naar de vraag wat het betekent dat ik een volgeling van Yeshua ben. Een volgeling van de Messias. Een christen, populair gezegd. De aanleiding hiervan is eigenlijk een beetje het volgende. Het viel me de laatste tijd, de laatste jaren eigenlijk al op. Dat Joden vaak zeggen, um, wat nou een Jood tot een Jood maakt is dat hij uh, geboren is. Een Jood ben je omdat je als Jood geboren bent... Je kunt wel alles geloven wat de Joden geloven. Wat, wat, het, wat het Jodendom zegt. Je kunt het allemaal tot in detail geloven en doen. Maar dan ben je nog steeds geen Jood. Want je moet als Jood geboren zijn. En je kunt alles wat de synagoge zegt. En alles wat het Jodendom leert. En alles wat het Jodendom doet kun je negeren. Gewoon nationeel leggen. Maar als je als Jood geboren bent. Dan ben je nog steeds een Jood. Ja, bij het Christendom is het heel anders. Uh, tenminste, dat wordt dan vaak gezegd. Hè. Een jood ben je als je geboren bent een christen. Dat ben je doordat je het weet. Als je een echt, een echt christen bent, hè, zoals het christendom dat voor zich ziet, dan weet je het. Dat is wat een christen tot een christen maakt. Dan weet je het. En daar, vandaar de orthodoxie, doxie, dat is leer. De leer, die heb je je eigen gemaakt. Maakt niet uit of je nou als het een of het ander geboren bent. Je hebt kennis gekregen van de leer. De waarheid. En dan ben je daarom ben je christen. Nou, nu zie ik wat minder enthousiaste reacties. <lacht> nou, je voelt al, al aan misschien een beetje dat dit, deze tegenstelling, eh, geboren of het weten waar gaat het eigenlijk over? En zeker als we Messiaans zijn, wat betekent het dan dat we een volgeling van Jezus zijn? Weten we het dan ook zo goed? Ben je dan ook tot een kenner? Of heeft, kom je iets dichter bij het Jodendom dat, je, dat het iets met geboorte te maken heeft? Maar hoe dan? Ja, wedergeboorte kennen we natuurlijk, maar wedergeboorte is altijd uitgelegd als iets van, ja, dan ben je dus, eerst ben je op aarde geboren als een kindje en als een mens. En dan als je wedergeboren bent, ben je uit de hemel geboren. En dan heb je dus toegang gekregen tot die hemelse kennis, die, die, die waarheid, die leer. En die is dan in jou neergedaald en het aardse dat, dat wordt wat minder en je begint als het ware al een beetje op te stijgen en je bent eigenlijk al een beetje weg van de aarde. Ik, ik chargeer natuurlijk een beetje, maar ik probeer het eventjes uh, in beeld te krijgen. Want wat, als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat ook. Hè? Mensen die christen worden, die, die, die, die, die laten de wereld voor wat het is. En die hebben een andere schat gevonden. En die, die, die, die, Dat worden monniken, die gaan in een klooster. Ze trouwen niet meer, want het is allemaal... Uh, uh, het is allemaal, ja... Het aardse heeft afgedaan. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zei Jezus, toch? Mijn koninkrijk is van de hemel. Dus heel die focus van een christen die verdwijnt van de aarde en die gaat omhoog. En dan krijg je al die, al die, al die roomse schilderijtjes, weet je wel, vind ik altijd zo typisch. En dan en verschijnt zo heel lang zo'n halo boven het hoofd. En de aarde die telt niet meer. En dan, dan ben je vroom geworden, ja. En dat, dat is de Roomse versie natuurlijk. En dan heb je ook de protestantse versie. Dan ben je, als je dan wedergeboren bent, nou ja, u kent het verhaal wel, dat ga ik niet herhalen. Dan ben je tot het kuddeke gods genaderd. Dan ben je ook helemaal weg van de wereld. Dan heb je ook, uh, heb je ook het licht gezien. Nou ja, en dan in de evangelische versie, nou ja, dan staan we zo en... Als we maar in ons gevoel worden opgeheven tot in de hemel. Als de engelen ons maar voor zijn troon brengen. Dan is het goed. Dan is de wereld die bestaat niet meer. Die is weg. Dus als christen. Dan ben je niet geboren. Dan ben je, dan ben je iets hemels. En aan het eind. Dan, dan worden we ook herenigd met God en het hemelse. En dan is de aarde weg. Die wordt door een oordeel verwoest. En wij gaan opgenomen worden we in de hemel. Als christen ben je opgelicht. Ja, die is mooi, ja. Maar ja, en daarom snap ik het wel dat een jood eigenlijk een beetje aan de andere kant gaat hangen. We zijn geboren en wij hebben hier op aarde een roeping. We zijn hier als volk op aarde, we staan in verbond met God. En dat betekent dat we hier iets willen zijn op aarde, dat we God willen dienen op aarde en dat we iets willen doen. Dat, dat volkje van de joden. Dat, dat, heel lang hebben we als maar gezegd. Ja maar dat doet er niet toe. Doen jullie dat maar lekker in je museum. Want wij hebben jullie vervangen. En die vervangingsleer. Die heeft natuurlijk heel veel kapot gemaakt. En dat. Dat, dat, dat, dat, dat zie je op verschillende manieren natuurlijk. De, de, de, de shabbat. Die werd vervangen door de zondag. En de besnijdenis werd vervangen door de doop. Tempel. Die werd vervangen door de kathedralen. Als je in een kathedraal binnenkwam, in de eerste duizend jaar, van 300 tot, tot diep in de middeleeuwen, dan kwam je in een tempel. Dan waren daar de priesters met wier ook. En je kon daar het heilige benaderen, je kon daar God zien in een lichtje voor in de kerk. Dan kwam je in Gods aanwezigheid alsof je in een tempel kwam. Maar in de laatste eeuw is de, tem, is de, is de, de, de vervangingsleer is ontmaskerd. We kunnen niet meer zeggen van uh, we hebben Israël vervangen. En doordat dat ontmaskerd is, is heel die kerkelijke leer, heel die kerkelijke kennis, die leer, dat weten, dat is aan het afbrokkelen. En steeds meer mensen zeggen, maar, je, je kunt het helemaal niet weten. Uh, wat zit je nou met je waarheid? En... Ja, uh, uh, ja, nou ja, en wij, wij zitten als christenen in deze eeuw. Hè? Ik probeer nu eventjes ons als één geheel met de christenheid te zien. Dan zitten we een beetje ja, verlegen met onszelf. Want we hebben dat al die eeuwen wel gedacht en gezegd: dat wij de kennis, de waarheid hadden. Maar ja, uh, het fundament daarvan was wel dat wij Israël vervangen hadden, dat wij uh, het Oude Testament hebben vervangen met het Nieuwe Testament. De, de, ...de Shabbat door de zondag... ...en, en het hele, noem het, het hele rijtje maar op... ...en dat gaat echt tot in detail... ...gaat bereikt dat heel... ...die christelijke leer... ...alles is eigenlijk een vervanging... ...van het oude, heel gek is dat... ...nou ja... ...genoeg uh, negatief... Uh, ...gepraat op deze Shabbat... <lacht> ...laten we nu eens gaan kijken van... ...wat het betekent als we... ...als we geworden zijn... ...als we het christendom eigenlijk opnieuw willen uitvinden... Christendom is misschien niet het juiste woord. Maar um, als we het volgelingen zijn, het volgeling zijn van Yeshua opnieuw willen uitvinden. Dat proberen we als Messiaanse. We volgen hem omdat hij Shabbat vierde, vieren wij ook wat. En omdat hij de feesten vierde, vieren wij ook de feesten. Dus wij volgen hem op een nieuwe manier. Want we proberen meer te volgen naar zijn beeld. Naar wie hij is. Als joodse rabbi. Nou wat betekent dat? Nou daar heeft. Uh, Yeshua heeft. Uh, uh, heeft ons niet nagelaten. Zonder daar uh, iets over te zeggen. Hij heeft een van de belangrijkste apostelen. Of uh, Shaliachim in het Hebreeuws. Heeft hij gezonden in de wereld. En daar, die heeft op een gegeven moment gedacht. Ik ga het opschrijven. Zodat uh, iedereen het weet. En dat er ook geen misverstand over kan. Uh, ontstaan ik heb uh, het over de geschriften van de ja, Sint Petrus Sint Peter zo'n plaatje is al een beetje besmet met hè? dan word je al een beetje opgelicht wie was Petrus? Nou dat was uh, een, uh, ik zei al apostel en dat is de Griekse term voor shaliach in het Hebreeuws was een shaliach was iemand die gezonden werd door de koning ze was een heroud. Je ziet dat bijvoorbeeld bij koning Jozefat. Die zendt een aantal priesters en levieten door heel zijn koninkrijk. Hij zegt, ik geef jullie de Torah mee. De Torah rollen en jullie gaan nu in alle steden de Torah onderwijzen. 2 kronieken 17 kunt u dat vinden. En dus gingen deze Shaliachim Die gingen door al die steden van Juda. En ze onderwezen de Torah. Ze waren gezonden door de koning. Om het woord van God te onderwijzen. Nou, hetzelfde doet Yeshua als Hij Zijn leerlingen uitzendt, vlak voordat Hij naar zijn vader gaat. En uh, een van die Shaliachim is Petrus of Kefas. Nu gaan we daar eens even naartoe en dan gaan we deze stukjes lezen. De vraag, wat betekent het dat we een volgeling van Yeshua zijn? Ik heb natuurlijk in de titel al wat van gezegd, dat we geboren zijn uit het woord. Nou, Nederlandse vertalingen zijn op zich heel mooi. Daar ben ik eigenlijk heel blij mee, want ik kan beter Nederlands als Hebreeuws en Grieks. Dus ben ik heel blij mee, Nederlandse vertalingen. Ze helpen me al een stapje op weg om wat beter te begrijpen wat er staat. Vaak moet ik nog wel eventjes verder mijn huiswerk doen, want ja, die vervangingsleer hè, die zit, die zit overal in. En dan is het Nieuwe Testament en die leer, die dogmatische leer, die is heel erg verweven in het Nieuwe Testament, die immers het oude moest vervangen. Dus dat kost best wel wat moeite soms om een stapje hoger op te raken en te begrijpen wat Petrus nou echt zeggen wilde. En dat geldt ook voor veel andere geschriften, vorige keer hebben we over Johannes nagedacht, Johannes 7. En dat was ook al een heel bijzonder hoofdstuk. Wat pas voor je gaat leven, als je het vanuit de Hebreeuwse context verstaat. Of Johannes 6 was het, ik vergis me. Maar nu zitten we in 1 Petrus, hoofdstuk 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus luidt deze Nederlandse vertaling Statenvertaling Petrus was een naam die had Petrus gekregen pas op latere leeftijd omdat Jeshua wist dat hij hem uitzenden zou in de wereld en hij dus een, een naam moest hebben die handig was voor iedereen zodat hij in de, in de Griekse wereld van toen zijn boodschap kon vertellen maar eigenlijk was zijn naam Kefas. een apostel een shaliach zei ik al van Jezus Christus nou, waarom zendt Jezus Christus Shaliachim in de wereld? Hij is toch geen koning? Jawel, hij is wel koning. Jezus Christus betekent letterlijk Yeshua Hamashiach, of tenminste, dat is wat het in het Hebreeuws is. En dat betekent de gezalfde redder. De gezalfde redder. Nou, iemand die gezalfd is was of een koning of een hoge priester. Nou, een hoge priester was er om God te ontmoeten en tussen God en het volk in te staan. En de koning was gezalfd om het volk te redden van de vijand en te beschermen. Gezalfde redder. Hoe duidelijk wil je het hebben? Yeshua is de koning, de zoon van David, de koning van Israël, de gezalfde. Die zijn herauten de wereld instuurt. Kephas en Shaliach van koning Yeshua. Aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Nou ja, vreemdelingen, waar gaat dat over? Nu moet je in het Nederlands al kijken van vreemdelingen, bedoelt hij nou Gerim, zoals uh, Hagar, Hager, dat is een vreemdeling. Of bedoelt hij iets anders? Nou, er staat nog een woord bij, de verstrooiing hé, hey, dat helpt al om het wat beter te begrijpen want het gaat dus niet over uh, gerim maar over verstrooiden, ballingen dus moeten we dat woord eigenlijk als ballingen lezen deze brief is dus gericht aan de ballingen die verstrooid zijn in deze plaatsen en dat wordt ook bevestigd in het tweede vers want dit zijn uitverkorenen uitverkoren mensen dat zijn geen vreemdelingen die zijn nou juist net niet uitverkoren. De uitverkorenen na de voorkennis van God de Vader. Uitverkorenen. Daar zitten we over na te denken bij Abraham in Genesis. Abraham was als enige vader uit die tijd uitverkoren om een vader van Israël te zijn. Uitverkoren om in verbond met God te staan... In verbond met God. Petrus schrijft dus aan mensen die met God in verbond staan. In verbond met God. Volgens de afspraken is er een, een veilige plek gecreëerd door God. waarbinnen wij in zijn verbond kunnen leven. Hem kunnen ontmoeten. Vreugde kunnen bedrijven met Hem. Dat is wat het betekent om uitverkoren te zijn. Lees het maar na in de tenag. Naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes staat hier. Heiligmaking van de geest. Uh, heilig, nou ja, ik heb dat beeld net laten zien van die Rooms-Katholieke heiligen. Dat is natuurlijk een ander soort heilig dan uh, het heilig wat Kefas bedoelde. Kefas had meer de heiligmaking voor ogen zoals dat ook in de Torah staat daar komen we zo ook nog op want verderop in het hoofdstuk staat wees heilig, want ik ben heilig dat is precies een citaat uit Leviticus dus met die heiligmaking bedoelt hij wat anders nou wat dan wat betekent het om heilig te zijn in de Torah apart gezet ja ja, gewoon apart gezet toegewijd toegewijd, ja. Apar toegewijd en apart gezet voor God. Nou, dat is weer die, die uitverkiezing. Hè? Uitverkoren. Om in verbond te zijn. Ja, mensen die in verbond zijn met God zijn apart gezet. Die zijn heilig verklaard. En die ballingen zitten overal. Maar uh, dit, dit is dus taal zoals we die in de Torah tegenkomen en in de Tenacht. Dit is gewoon puur Bijbels. oude Testamentisch, zoals christenen plegen te zeggen tot wat, heilig gemaakt tot wat tot gehoorzaamheid uh, ja, gehoorzaamheid aan de leer zeker He? daarom, daarom hebben we nu de beleidenis He? want uh, totdat tot, tot dus de, de vervangingsleer werd uh, uh, ontmaskerd is dat ook altijd zo in de kerken beleden, dan kon je in de kerk komen en dan kon je beleidenis van, je, van de leer van het geloof doen, en als je dat had gedaan, dan was je deel van dan was je waarlijk deel van de kerk Nee, goed, niet gehoorzaamheid aan de leer. Dat heeft ze helemaal niet voor ogen. Natuurlijk niet. Kun je er wel in willen lezen. Maar daar gaat het niet over. Gehoorzaamheid, wat is toch gehoorzaamheid? In het Hebreeuws is er één woord voor horen: en gehoorzaamheid. Shema. Shema. En wat betekent dat? Shema, ik hoor de stem van God, de stem van mijn schepper. En wat wil ik dan? Nou doen wat hij zegt natuurlijk. Filippus, uh, die, die, die zit bij een moorman op de, op de wagen en, en, en, en, en die moorman snapt het nog niet goed. Die had zeker ook een Nederlandse vertaling. Maar als Filippus het uitgelegd heeft, dan snapt hij het en dan zegt hij, ik wil het doen. Stop die wagen, ik wil gedoopt worden. En dan zegt Filippus, nee, je moet eerst nog ingewijd worden in de lid. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, het is dus goed, want dat is nou precies waar het om gaat. Gehoorzaamheid. Dat is niet zo van met een vingertje. Van je zult het doen. En je zult... Nee, dat is ook weer die vertaling. Dat is ook weer die vertaling. Helaas. Want als God spreekt. Dan is de schepper aan het woord. En dan horen we. En dan, dan, dan, dan trilt er iets in ons hart. Omdat we de schepper horen spreken. Die ons geschapen heeft. Wat kan er een mooier zijn dan dat. En zijn woorden scheppen in ons wie hij wil dat we zijn. Dat is zo anders. als het wijzende vingertje. want daar gaat het helemaal niet om. Gehoorzaamheid. En besprenging. met het bloed van Jezus Christus. dat is een apart, Besprenkeling. door het bloed. van Jezus Christus. Yeshua HaMashiach. En dat is nou precies. dat verbond waar we het over hebben precies dat want dit zijn uitverkoren mensen geheiligd door de geest aangesproken het woord van God is door de geest tot en gekomen en ze werden gehoorzaam aan het woord en ze kwamen in die heilige gemeenschap uitverkoren in verbond met God besprenkeld door het bloed van Yeshua want Yeshua's offer was een verbondsoffer en verbondsoffers in de Torah zijn altijd uniek, vinden altijd buiten de lege plaats plaats en hebben altijd een betekenis voor het hele volk. Zo heb je het offer van Abraham, die het offer bracht van de dieren in Genesis 15, die hij door midden hakte en dat was buiten de lege plaats. En zo had je in, in Exodus 24 het vredeoffer het vrede van, de, van de stieren. Die door heel Israël werden gebracht en op de bergflank werden gegeten, op de Sinii. En dat bloed van deze stieren werden ook besprenkeld over het volk. En zo heb je in nummer 19 nog een verbondsoffer van de Rode Vaars. En Yeshua is ook een verbondsoffer. Heeft ook een verbondsoffer gebracht. Totaal uniek. Kan eigenlijk helemaal niet een mensoffer. Bestaat eigenlijk helemaal niet. Maar dat was het ook niet. Want hij offerde zijn leven vrijwillig. Dus het was niet een offer in de zin van, nu moeten we wat gaan volbrengen. Nee, het was een, een vrijwillige gave. En het bloed wat hij daarmee gestort heeft, dat heeft zijn leerlingen, waaronder Kefas, volledig in de war gebracht in eerste instantie. Maar uiteindelijk laten zien waar het om gaat. Dat we opnieuw in verbond worden opgenomen met de vader. En daarom schrijft hij nu aan die mensen die dat allemaal naar hebben gehoord... Die gehoorzaam zijn geworden. Die deel zijn geworden van dit verbond. Nou, dit is toch ontzettend. Dit is toch Torah? Ik heb nog maar twee versen gelezen. Het gaat alleen maar over Torah. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Yeshua. HaMashiach. De koning. De zoon van David. Die, naar zijn grote barmhartigheid. ons heeft wedergeboren. staat hier in de. staat de vertaling. Tot een levende hoop. Levende hoop, de christelijke wedergeboorte is toch nou juist dat je tot, het, tot een hemelse hoop bent, uh, uh, dan, dan is de hoop op aarde is een beetje weggevallen. Maar nee, deze levende hoop is nou juist op aarde bedoeld. In het begrip van kevas is er eigenlijk helemaal geen hemelse, hemelse leer of werkelijkheid, maar gewoon de aarde. Geen opname naar de hemel en zo. Een levende hoop betekent dat wij een levende hoop hier op aarde zijn. Nou, we zijn opgenomen in het verbond met God. We hebben de grootste blijdschap van het leven te pakken gekregen. We zijn geheiligd. We zijn in verbond met God. Het is mogelijk. En die uitverkiezing betekent niet ik heb het in jij ja, lekker niet. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het betekent dat je een levende hoop bent geworden. Voor iedereen. Dus dat is helemaal niet exclusief. Dat is nou juist inclusief. Of tenminste, dat is, je hebt een boodschap voor iedereen. Een levende hoop. Door de opstanding van Yeshua HaMashiach uit de dood. Want Yeshua is opgestaan. En wat betekent het dan dat je nu een levende hoop bent? Wat zegt het over jou als volgeling van Yeshua? Dat je in vers 4 een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis... Het ontvangen die in de hemel is bewaard voor u. En er komt heel die erfenis die in de hemel eigenlijk al klaar staat. die komt neer op aarde. En dan komt het koninkrijk van God op aarde. Dat is ook heel aards. Het is niet dat wij ontsnappen naar de hemel. maar het is dat het Jeruzalem neerdaalt naar de aarde. Dat Yeshua zijn voeten weer op aarde zal zetten. Waarom? Om alles te herscheppen. Omdat deze aarde wel goed is bedoeld. God heeft deze aarde geschapen, niet voor niks. God schiep de aarde niet om, uh, om uiteindelijk uh, te verwerpen. God heeft deze aarde geschapen en hoewel wij er een roodzootje van hebben gemaakt, zal hij het herstellen. En daarom heeft hij ons geroepen tot een levende hoop, om in verbond met hem te staan, in gehoorzaamheid aan hem. Door de grote barmhartigheid van God de Vader zijn wij opnieuw geboren tot een levende hoop opnieuw geboren. Dat staat er wel. Even opzommen op hoor. We zijn dus uitverkoren als Abraham Geheiligd door de geest. Die heiliging. Dat de, de, de, de Abraham die kreeg toen hij uh, in verband ging, kreeg hij een naamsverandering. En dan kwam de letter He in zijn naam erbij. En dat, doe, dat is altijd iets geestelijks. Iets van God. God die komt in zijn leven. En dat hoor je. Abraham adem van God, die in zijn naam aanwezig is waardoor hij geheiligd is hij wandelt in gehoorzaamheid is besprenkeld met verbondsbloed, dit zegt allemaal iets over ons, onze identiteit over wie we zijn, als gelovigen als volgeling van Yeshua en het is verzegeld uh, door een, uh, een shaliach die door koning Yeshua is gezonden in deze wereld, dus dit is toch een boodschap, waar we wat mee moeten als we hem willen volgen je kan het niet mooier maken dan het is. Ik vind dit ontzettend mooi, alsjeblieft. Ik vind dit zo mooi. Wij mogen deel uitmaken van die erfenis. Het is ongelooflijk. Wij mogen opnieuw geboren worden. Door het eeuwige woord van God. We mogen een levende hoop zijn. Heilig als Yeshua. Door de hemel aangewezen. Als erfgenamen. Dat is toch Dat is ongelooflijk de vers 15, Dan gaan we nog een stukje verder lezen. 1 Petrus 1 vers 15, maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel. Wie is degene die roept hier? Yeshua, koning Yeshua. Hij heeft via de, zijn herauten die hij de wereld ingezonden heeft, laat hij die roepende stem van het evangelie klinken. Hij die je groep heeft, is heilig. Yeshua was heilig. Hoe heilig was hij? Nou, hij deed alles wat de Vader hem had laten zien: waarin hij naar je wandelen kon en mocht, volgens de Torah. Volgens een nog grotere Torah, eigenlijk dan de geschreven Torah, wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Dus we mogen aan Yeshua het voorbeeld nemen, we mogen precies doen wat hij deed. Mogen Shabbat vieren en al die dingen en meer. Allemaal die in het terras staan. Waarom? Niet omdat we een juk op ons nemen. Maar omdat we dankbaar zijn voor het scheppende woord. Dat hij in ons legt. Doordat hij ons roept. Daarom dat er geschreven is. Daar staat het. zijt heilig. Want ik ben heilig. Nou daar staat Leviticus vol mee. Met name Leviticus 11 over de spijswetten ik moet hem eens nalezen, daar staat het, die zei, wees heilig, want ik ben heilig, want als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vrezen des heren gedurende tijd van uw vreemdelingschap ja, dan kom ik inderdaad een stapje dichterbij als ik het in de statenvertaling lees man oh ik had het ook in de HSV voorbereid hoor, dus dan word je weer verrast als je een andere bijbelvertaling meeneemt, natuurlijk als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, het zijn toch zinnen? Petrus veronderstelt het eigenlijk, dat we dat gewoon weten. Maar er staat in de profeten: al wie de, de naam van de vader aanroept, die zal behouden worden. Dus daar verwijs je naar: iedereen die hier in het verbond is opgenomen, die geheiligd is en uitverkoren, die heeft de naam van de vader aangeroepen. De naam van Yahweh. En hij kijkt niet naar wie je bent of naar waar je geboren bent maar hij veroordeelt je werk dat staat er hij oordeelt dus naar hoe je in het leven staat wat? ja, staat er echt oh dan moet die Paulus nog even lezen staat er een komma en dan staat er wandel dus in de vrezen van Jane. doe het dus maar Hebt u dat wel eens gelezen? Het staat hier door, door, door Kefas. Verzegeld en al. Gezonden door Yeshua ben David, koning van Israël. Ja? Al wie daarna van Jawa aanroept, wordt behouden. Ja? Al wie daarna van Jawa aanroept. Want hij kijkt niet naar wie je bent, of naar, naar waar je vandaan komt, waar je geboren bent, maar hij kijkt naar je werk. Huh? Ja, echt waar. Hij kijkt niet naar of je het allemaal wel goed doet. Niet met het vingertje. Zo doet hij het niet. Maar hij schept zijn woord in jou. En dan doe je wat er staat. Dat gaat automatisch. Want wij zijn geheiligd. Omdat wij hem navolgen. Yeshua ben David. De koning van Israël. Die heilig was. En heilig is. En zo mogen wij ook heilig worden. En zo staan we in het verbond, doordat we ons houden aan de afspraken van het verbond. Eerlijk waar, het staat er gewoon. Dit is niet echt een gereformeerde bijbeltekst dit. jongen. Wandel dan in de vrezen des Heren gedurende de tijd van uw ballingschap. Amen. Vandaar dat het zo lastig uh, vertaald is misschien in de Statenvertaling. Zal dat kunnen? Nou, ja, ik weet het niet. Maar misschien dat ze er niet uitkwamen. Dat zou kunnen. We gaan een stapje verder. Ik vind het een mooie ontdekking. U ook? Maar als we, als we Yeshua's naam aanroepen, wat zeggen we dan? Wat, wat zeggen we dan in feite? Dan, dan, ja, ja, we redden. Ja, we redden. Dus het is in die zin hetzelfde. In de naam van Yeshua is redding geproclameerd. Omdat Yeshua ook degene is in wie Jawe woont. En in wie Yahweh zich manifesteert op aarde. En ons roept. Vers 18. We, zijn dus, we hebben dus de naam van de Vader aangeroepen. En we zijn aangenomen in het, in het verbond. Door de, onze gehoorzaamheid. En hij oordeelt onze werken. En wij worden opgeroepen om dan te wandelen in die gehoorzaamheid. Moet je niet bang voor worden. Want, het is, want Yeshua zei al. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Neem mijn juk op u en leert van mij precies zoals de Torah zegt wij zullen doen het juk opnemen en horen van hem leren in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel het gaat dus over een levenswandel toen we nog heidenen waren hadden we een zinloze levenswandel en nu we in het verbond zijn opgenomen, hebben we niet langer een zinloze levenswandel. Snapt u waar dit heen gaat? Ons leven is opnieuw ingericht. We hebben een totaal nieuw leven, we zijn geheiligd. En het woord van God is in ons geboren. En, ge en het schept in ons een nieuw mens. Met een nieuwe levenswandel. Ongelooflijk. U bent niet verkocht met vergankelijke dingen, zilver of goud, van u, los van uw lindeloze levenswandel die u door de vaderen is overgeleverd, maar met het kostbare bloed van de gezalfde, de koning zelf, als van een smitteloos en onbevlekt lam, opgenomen in het verbond. Hij is wel tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Yeshua, de Ben David, is geopenbaard, de koning van Israël. Door hem gelooft u in God. Die hem opgewekt heeft uit de doden als eerste. En hem heerlijkheid heeft gegeven. Zodat uw geloof en hoop, die nieuwe levenswandel, op hem gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid... Aan deze waarheid. Dit is de waarheid. De waarheid is dus niet een leer. Iets wat je allemaal precies moet napraten. Omdat, het je, omdat je geen kritiek op de kerk mag hebben. Maar dit is de waarheid. Dit is de waarheid. Uitverkoren. U bent uitgekozen. Om in verbond met God te zijn. U bent geroepen. Door het woord van God. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid en de waarheid door de geest, tot ongefijnste broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. We zijn gereinigd, we zijn in het verbond opgenomen en nu hebben we een taak. Onze nieuwe inrichting van ons leven, onze nieuwe levenswandel, die is door vurige liefde is die gevoed in een rein hart. We hebben die oude heidense wandel hebben we echt achter ons gelaten. We mogen nu uit liefde leven naar elkaar toe en naar God toe. U, en daar komt het, dit is eigenlijk de cruciale tekst. Dit is eigenlijk de tekst waar het helemaal over gaat. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Joden zeggen dat ze geboren zijn, maar wij kunnen volgens Petrus dus ook zeggen dat we geboren zijn in dit verbond. Dat wij als nieuwe mensen op aarde geboren zijn, met een nieuwe levenswandel, totaal nieuw. We zijn daarin geboren, we hebben een erfenis ontvangen, het is van ons geworden. We zijn geheiligd in het verbond, we zijn besprenkeld met het bloed van Yeshua. Heb ik iets anders gezegd dan wat hier staat? Maar dat betekent dat wij dus in het volk geboren zijn. Maar, hoe kan dat dan? We zijn dus niet fysiek geboren. We zijn dus niet fysiek als Jood geboren. Maar we zijn erbij gehaald. Dat vers 23 heb ik even nog een keer erbij gehaald. Want ik vind het zo mooi vers. En dan pak ik het er in het Grieks bij. En dan zoek ik dat nog even op. Van ja, Hoe, hoe kun je dat nou verstaan? Hoe kun je dat nou wat duidelijker maken? Jullie zijn opnieuw geboren. Het zaad waaruit jullie geboren zijn vergaat niet. Want het is onsterfelijk zaad. Het zaad is namelijk het scheppende woord van God. Zijn levende woorden hebben jou verwekt. En zullen het woord onsterfelijk in jou laten leven. Dat is waar het Petrus om gaat. Dat is waar het om gaat. Dit is... Uh, geen uh, woord-voor-woord-vertaling. Veel vertalingen zijn concordant. Hè? Voor één woord mag je maar één woord gebruiken. Dit is uh, wat meer parafraserend. Zoals de joden in Shur's tijd het ook gewend waren. In Targumim. Dat waren vertalingen in het Armees, waarin ze de tekst ook uitlegden. Een beetje in context verstaan. Dat heb ik hier ook gedaan. Jullie zijn opnieuw geboren. Het zaad waaruit jullie geboren zijn vergaat niet, want het is onsterfelijk zaad. Als het woord van God in ons komt, tot ons komt, en wij ervaren het in ons hart en komt het in ons. Wat denk je dat het gaat doen? Sterven? Als het woord van God in ons komt, dan gaat het leven. En dan gaat het groeien. En dan worden wij deel van Israël. Dan krijgen wij die erfenis. Dan vervangen we het Joodse volk niet. Daar gaat het niet om. Maar we staan ernaast, we staan ertussen. En we zijn als elkaars gelijken. We zijn net zo uitverkoren als zij. En, en dan kunnen we Nederlander zijn, of Schot, of Kelt, of Assyriër, of Chinees. Maakt helemaal niet uit. Maakt helemaal niet uit. We zijn Israël. We zijn opgenomen in het verbond. Geënt op de Edlo lijf. Oh, Ongelooflijk dit, hè? We lezen nog een stukje verder. Vers 24. Want alle vlees is als gras en al die heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Mensen hebben maar een kort leven, bedoelt hij. Hij bedoelt niet dat het leven zinloos is. Maar het woord van Yahweh blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Is dat niet een ongelooflijk mooie boodschap? Van Kefas vanmorgen in ons midden. En dan moet je naar de volgende hoofdstukken gaan. Dat is ongelooflijk. Dit is echt. Dan ben je dus opgenomen in het verbond. je hebt een totaal nieuwe levenswandel. Dan ben je geen Heiden meer. Dan ben je Israël. Dan kan je zeggen Shema Israël. Adonai Eloheinu. Yahweh onze God. U bent onze God. Onze God. Bent u onze God? Ja. Wij staan met u in verbond. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Dat is dus die heidense zinloze wandel. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord. Het zuivere woord. De melk van het zuivere woord. Waarom? Nou, omdat het woord dat is tot jou gekomen. Dat is in jou geplant. Dus dat wil groeien. Verlangen we daarnaar om te groeien? Om uit de kluiten te wassen uit het woord van God? Dan ben je pas echt geboren in een levende relatie met hem. Opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt... Dat ja wel goede tieren is. En kom naar Hem toe als naar een. Oh, dit gaat over Yeshua, de Heer Yeshua, de Koning, Ben David. En kom naar Hem toe als naar een levende steen. Daar heb je het leven. Levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dit is niet makkelijk. Dat Yeshua de Zoon van David blijkt te zijn, de koning van Israël. betekent. dat wij dus opgenomen zijn in het verbond met Israël. Dat wij als Israël zijn, dat wij een erfenis hebben ontvangen van Israël. Dat klinkt bijna als vervangingsleer. Er wordt ook wel eens gezegd hoor, in discussies heb ik er wel eens over met mensen. En dan zeg ik: Ja, ik ben een Efraim, ik behoor bij de verloren stammen. en ik ben geboren uit het woord van God, dus ik heb heel die erfenis ontvangen. En dan kijk eens me aan, ga je de vervangingsleer opnieuw uitvinden. Nee, daar gaat het niet om. Ik vind dat het iedereen. Het is, het is niet dat ik Israël vervang. Nee, ik ben er deel van geworden. Ik ben er, tussen al die takken die op die olijfboom staan... sta ik nu ook. En die steen, daar is nog meer, nog meer moois over te zeggen. In het Hebreeuws is een stenen even. En uh, deze steen... Ik denk dat Kefa uh, vooral uh, die steen voor ogen had waar Daniel over spreekt Daniel hoofdstuk 2 dan is dat hele grote beeld van al die aardse koninkrijken is daar uh, uh, neergezet uh, in die vallei en, uh, en uh, dat droomt Nebuchadnezzar van en het hoofd is van goud en de borst van zilver en zo gaat het helemaal naar beneden en ergens in de bergen daar wordt een steen losgemaakt en die rolt naar beneden wordt steeds groter dat is een levende steen en het woord wat er staat is dus even in het Hebreeuws, En dat is een samentreking van av en ben. Zoon, vader en zoon. Aaf, weet je wel, van Abba en ben, zoon. Dat is, dat is ook weer, in een andere profeet wordt weer gesproken over hij zal de harten van de vaderen met de zonen verbinden. En die van de zonen met de vaderen. De, de eenheid zal weer gevonden worden dat nageslacht al die mensen die geboren worden hierin en die groeien uit het woord en die melk drinken die daar honger naar hebben en die in die heilige gemeenschap zijn die uitverkoren gemeenschap die, die groeien in die eenheid samen in die liefde als een steen die steeds groter wordt een koninkrijk van God een levende steen want Yeshua was de levende steen. En vers, vers 5 staat: dan wordt ook u als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Wat? Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn in Yeshua ben David de gezalfde. Hebt u dat wel eens gelezen? Dit is een rechtstreeks citaat uit Exodus 19. Ik heb u geroepen, ik heb u op arends vleugelen gedragen, zegt God daar tegen Israël. Israël was daar bij de berg gekomen ik heb jullie op arends vleugelen gedragen. Zodat jullie een priestelijk volk zouden zijn voor mijn aangezicht. Een koninklijk priesterschap. En Petrus die zegt, het is, dat geldt voor jullie. Jullie staan in deze berg, zien Jullie staan hier verzameld. Als een aantal stenen en doordat jullie het leven hebben afgelegd en het, de levenswandel van God hebben aanvaard, door gehoorzaamheid, worden jullie samengevoegd in een huis van God. Want wat gebeurt er daar bij die berg Sini? Er wordt een huis van God gebouwd. Een geestelijk huis, een heilig priesterschap, zelfs om geestelijke offers te brengen. Hij wil zeggen, dus heel die priestendienst die gedaan moet worden, die wordt niet afgeschaft of, te, of vervangen of zo. Nee, jullie moeten leren wat daarmee bedoeld wordt. En jullie moeten leren die offers te brengen, zodat je dat ook kunt doen. Dat hoefde niet in letterlijke zin, want er was geen tempel. De offers kon je alleen letterlijk brengen als er een tempel was, behalve het vredeoffer. Er is één offer uitgezonderd: het Shelamim. Dat hoef je niet te brengen als er een tempel is. En Shalemim werd er ook gebracht toen David gezalfd werd als koning in Bethlehem. Toen kwam de, Samuel, de profeet Samuel die kwam daar een offer brengen. Een vredeoffer, een Shalemim. En de Oosterse christenen hebben dus ook het vredeoffer in stand gehouden. Assyrische christenen in het Midden-Oosten hebben tot in de 20e eeuw het vredeoffer in stand gehouden. Tot 1914. En toen is door de Eerste Wereldoorlog is die gemeenschap uit elkaar geslagen. En zijn al die oude tradities bij hen ook weggevallen. Maar het vredeoffer, het, het, het eigenlijk een gemeenschappelijk uh, dorpsfeest, om het zo maar te zeggen, waarbij je een, een offer brengt uit dank aan God. Omdat je feest wil vieren, blijdschap wil vieren met hem. De vrede wil vieren, het verbond wil vieren. Daar is niks mis mee. Dat is eigenlijk een slachtritueel en, en een barbecue. Maar geweldig toch? Eigenlijk is het nooit afgeschaft. Maar al die offers die in de tabernakel gebracht moesten worden... die zijn afgeschaft, want er is geen tabernakel. Dus met dat de tempel is verwoest... zijn al die offers afgeschaft. Dat spreekt vanzelf. Pas als de tempel weer opgebouwd zou worden... zouden we die kunnen brengen. Maar nu zegt Petrus dus dat wij... Zijn verzameld als levende stenen om een levend huis van God te zijn. Ingewijd in deze priesterdienst. En wat doen we dan? We lezen over die offers en we denken, hé, hey, dit leer ik eruit en dat leer ik eruit. En zo, zo groeit het woord van God in ons. Zo groeien we in volwassenheid. In deze veilige relatie met God. In verbond met hem. We drinken melk, het zuivere woord van God. We zijn verzameld bij de uitverkoren, kostbare, levende stenen. Shua ben David, de gezalde. We worden gelijkvormig aan hem. Dus ook levende stenen. Wij gaan ook groeien. En samen groeien we als het koninkrijk van God. En als een heilig priesterschap in deze wereld. Om Yahweh te behagen met offers. Het staat er echt. Ik heb een... Uh, deze, deze, deze woorden van Petrus, kefas, die zijn verzegeld door Yeshua, want hij heeft hem in de wereld gezonden. En uh, hij leert ons hier heel veel dingen over onze identiteit. Zo mooi samengevat eigenlijk in deze paar versen, dat ik uh, daar een gebed over geschreven heb. En dat wil ik uitdelen uh, samen met jullie bidden. Deze woorden die, die we, we vanmorgen over gehad hebben, van uh, de Shaliach Keva of van de apostel Petrus. Dat zijn uh, aanstootgevende woorden. Dat zijn aanstootgevende woorden. Maar dat geeft nu, want ook Yeshua was een aanstootgevende persoon, een koning. Yeshua ben David. Yeshua ben Yahweh. Hij was de zoon van Yahweh. Ik uh, wil dit dan lezen en de vetgedrukte tekst kunnen we dan uh, met z'n allen opnoemen als een antwoord, zeg maar. Gezalfde koning Yeshua ben Yahweh, volgens de belofte van vader Yahweh hebt u ons uitverkoren als Abraham en heilig gemaakt, apart gezet door ons met uw geest aan te spreken. De geest riep ons om gehoorzaam te zijn aan uw koningschap. Koning Yeshua, dank u wel. Maak ons vrij en bouw uw identiteit in ons op. Herstel in ons uw verbond, zodat wij als Abraham wandelen, gehoorzaam aan woord en geest. Geprezen bent u, Yahweh onze God, Vader van de gezalfde Yeshua. Overeenkomstig uw barmhartigheid hebt u dit gedaan. Wij werden door uw woord geboren als Israëlieten. Om de hoop op het herstel van uw koninkrijk Israël in de wereld te laten schijnen. Koning Yeshua, dank u wel. Wij leggen haar oude heidense gewoonten af. En verlangen als kinderen naar het zuivere woord van Yahweh. ...waaruit we geboren zijn... ...om zijn zuivere kinderen te zijn... ...zoals u, Yeshua... ...de zuiverste zoon van Jabe. U bent de levende hoeksteen... ...en wij zijn als levende stenen... ...verzameld bij u... ...uitverkoren bij God... ...soms verworpen door mensen. Zo bouwt u ons... ...als een heilig priesterschap... ...om uw zuivere dienst... ...te vervullen... Koning Yeshua, vervul Gods belofte. Wie zich aan het woord ergert, ergert zich aan u, o koning. Wie zich aan ons ergert, omdat wij uw woorden vervullen, ergert zich aan u. Leer ons met liefde te antwoorden op deze ergernis als we die ontmoeten. Want we zijn als priesters geheiligd en gelouterd. Want wij zijn als uw prinses, de bruid van Yeshua, de ondertrouwde bruid van Yeshua. Om uw barmhartigheid te verkondigen, zoals Hij. En uw zuivere woord te laten schijnen in de duisternis, zoals Hij, Yeshua. Wij zijn in ontferming aangenomen als Israël. Koning Yeshua, vervul Gods belofte. Amen. Dit zijn uh, heftige woorden. Maar ik, ik hou me gewoon aan de tekst van Peters. Amen.